Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In België begint nu een herdenking. Er klinken sirenes en daarna is er een minuut stilte voor de 31 mensen die zijn omgekomen door de watersnood. En de 70 mensen naar wie nog wordt gezocht. Die zoekoperatie is een flinke klus, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Ja, enorm. Overal waar water gestaan heeft, uh, zegt de coördinator... Uh, daar, daar kunnen dus mensen naartoe gespoeld zijn. Dus dat betekent ingebouwen, ondergebouwen, maar ook op open velden... of theoretisch gezien zijn ze met het water echt heel ver meegespoeld. Sommigen zeggen uh, dat ze vrezen dat ja, soms lichaam misschien wel uh, kilometers... zijn meegevoerd, tientallen kilometers. En ja, Dan is zelfs de verwachting heel voorzichtig wordt die uitgesproken dat misschien mensen uh, nooit meer teruggevonden worden. In Duitsland sloeg het hoge water ook hard toe. Daar hebben minstens 160 mensen het niet overleefd. Gas en stroom worden opnieuw duurder, zegt een vergelijkingssite. Vorige maand gingen de variabele tarieven al met 25% omhoog. Nu nog eens met 10%. Komt onder meer doordat er minder groene stroom is. De zon laat zich deze zomer minder vaak zien en het waait ook niet zoveel als normaal. De Oranjevrouwen moeten het in Tokio doen zonder aanvoerder Shirida Spitsen. Ze is geblesseerd geraakt aan haar knie. Morgen speelt Oranje zijn eerste Olympische wedstrijd al tegen Zambia. En op de kermis in Budel in Brabant kun je dit jaar meewerken aan het oplossen van een cold case. 32 jaar geleden bezocht Wies Hensen de kermis. De jonge vrouw verdween daar en werd een dag later vermoord gevonden, naakt en gewurgd. Het Openbaar Ministerie gaat nu een VR-bril inzetten in de hoop de zaak vlot te trekken. We hebben opnames gemaakt op de plek waar Wies Hensen 32 jaar geleden werd gevonden... ...opnames die we gaan gebruiken voor die virtual reality bril. En met die bril kun je inzoomen op dat licht. ...kun je inzoomen op de plek waar zij werd gevonden... ...en kun je ook inzoomen op de sporen die wij hebben. En zo willen we iedereen meenemen, iedereen enthousiast krijgen... ...om ons te helpen bij deze zaak op te lossen. Na de moord zijn een aantal verdachten opgepakt. Zij bleken onschuldig. De echte dader of daders lopen nog steeds vrij rond...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 En jij beleeft het. Zon, Zon, Zé, Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is weer uh, dinsdag uh, 12 uur alweer. Dat gaat het hard om deze 20 juli. En achter mij uh, Luus, welkom in de studio. Eindelijk ben ik weer niet moeders ziel alleen verlaten hier in deze studio en uh, onze schitterende tolweg hier in Zandvoort. En de komende twee uurtjes gaan we weer een gezellig lunchroom voor u presenteren. En uh, ja, de formule natuurlijk, lekkere muziek, oud, nieuw, alle talen, het nieuws, het weer. En uh, Luus, je mag het zeggen, nu? Ja, ik wil wel wat ah, Hij doet het. Hij doet het wel. Hij doet het wel. Maar ik hoor niets. Ah. Ben je op Schoneberg geweest? Ja. Oké, okay. gesloten zegen? Ja. Dacht ik al. Morgen. Nou, dan gaan we maar start Het eerste nummer wat we vandaag gaan doen. is een lekker oud nummer van Armand. Ken je Armand nog, Luus? Jawel. Van, uh... Die lekkere mooie, lange haren. Ja. ja. ja. Dat is En uh, dit is niet blonde kinders. Nee, dit is ook wel lekker nummer van. Luister me even mee. Elke dag in je wilderrug ingericht flatje Aan de boulevard Saint-Michel vind je platen van Stones en Beethoven. En een vriendje van Sacha Distel is het niet. Maar waar wil je heen gaan, mijn liefste? Bed, elke nacht, je probeert in je dromen te vluchten. Wist ik maar wat je dan dacht in je bed, heel alleen? Aan de muur hangen alle diploma's die je kreeg van de Sorbonne en de stijl die je stal van Picasso, maar wat niemand zien of kon. Zomervakanties Ieder jaar In Saint-Tropez En door je shocking Topless badbak Word je bruin Door de zon en de zee Op je rug en de rest En je gaat Als het sneeuwt naar saint Mooit Met de rest Van het mondaine stel Waar je nipt Aan je Franse likeurtje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 en bedenk wat je eens bent geweest Ga dan en vergeet me voor altijd Maar het litteken blijft er toch steeds in je hart Want ik weet waar je heen wilt, mijn liefste Alleen in je bed elke nacht De dromen waar je wilt vluchten Die heb ik zelf voor je Ja, man was dat de jongen met het mooie, lekkere lange kapsel uh, een aantal jaren geleden helaas overleden. Dus dat uh, altijd lekker stijf van al uh, snuifjes en uh, andere pilletjes. maar Is het zo? Ja, het oh. was echt een snuivertje. Toen al? Het was een snuivertje. Ik weet wel van de. Yes. In ieder geval een rokertje was het, een rokertje. Ja, dat, ja, wel. dat, dat en, wel. Nou, dit nummer was dan, uh, dat, dat is gecoverd van het nummer origineel van Peter Sars. Dat was dat, Where Do You Go To My Lovely, een oud nummer. En uh, hij het op een hele leuke manier heeft hij het weer vertolkt En uh, de tekst ook, uh, als je goed luistert, de tekst echt goed vertaald. Zoals Peter Sars het bedoeld had. Erg leuk. We gaan uh, verder met twee goede stemmen bij elkaar. Die moet je dan nou lekker mixen. Dan heb je Barry Gibb met Dolly Parton. En die gaan een oud nummer van de BC's samen zingen.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 samen, toch? Dreams of Tene Paddy, Gezellig, lieve luisteraars, een auto een beetje was dit weer Deze lekker zonnige, als we naar buiten kijken, zonnige dag in ons zandvoort uh, Op de, alweer dinsdag 20 juli, En we vliegen de tijd al, dus, hè? Ja, eigenlijk. Ja. ja, ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben weer terug. Nou, dat vinden we allemaal gezellig natuurlijk. En ja. uh, is, zijn er nog uh, leuke dingen gebeurd hier in de tussentijd dat ik weg was? Ja, wat is leuk. De, de dagelijkse dingetjes gebeuren hier. Gewoon op het dorp natuurlijk. En uh, we kijken natuurlijk. De terrasjes zitten aardig vol. Maar ja, ook zijn we hier alweer een beetje bang voor wat er weer gaat komen. Hè, met alle stijgingen en dergelijke. Mm. En uh, ja, hoe is het wel weer aan deze, beetje, aan deze huidige maatschappij eigenlijk? Wat is het allemaal veranderd sinds de... In de de aankomst van de corona. Yes. Ja, ja. Maar je doet er zo weinig aan. Inderdaad. Ik lees wel dat uh, Corendon, uh, die zou toch op het Badhuisplein... Uh, een, uh, ja, dat had ik begrepen. Hotel of... Uh, zijn andere uh, een, ontwikkelingen, begrijp ik. En iets, iets neerzetten... waar dus evenementen gepraat zouden worden. Maar nu is het uh, in één keer weer een heel andere verhaal. Want nu hebben ze het verkocht aan een uh, projectontwikkelaar... heb ik begrepen. Ja, en die wil samen met Holland Casino iets gaan doen. Ja. ja en, okay. uh, maar ja, die plan heb ik meer gehoord. Want... Uh, zijn er zijn zoveel plannen gemaakt. Ik moet het allemaal nog zien. Want vaak is het hier van uh, alles wat uh, van tevoren gecommuniceerd. En uh, drie, vier, vijf keer veranderd het soms. Dus, uh, ja, door de corona is Corendon natuurlijk een beetje geschrokken. En die dacht van nou, we uh, moesten maar even niet doen. Ja, maar goed. Holland gezien, oh, die hebben het natuurlijk ook niet altijd het best. Want die hebben ook hele zware tijden gehad. Uh, ja. En uh, ja, ik weet niet wat de plannen zijn. Maar dat moeten we gaan afwachten natuurlijk. Hè? Ja, we gaan, uh, we gaan het allemaal zien. We gaan allemaal Goed zo, we gaan wat actueels draaien. We're back where we began To give it all from the start until the end Oh, the highs of the beginning I can feel it in my bones We don't stand, never stand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 De moment was dat een remmen en dat is wel uh, vrij actueel. En uh, het ook heel veel leuk even Lusso vanaf deze kant uh, ons uh, waardering uit te brengen... voor de jongens van de Reddingsbrigade onze regio... die zo uh, fantastisch werk gedaan hebben in het uh, ondergelopen Limburg. Limburg. ja. Ik moet uh, toch wel eventjes dag. respect hebben voor dat soort mensen. Hè? Ja. Dat uh, zoveel nadigheid daar. En die uh, zal wel mee geconfronteerd worden. Uh, het is zo jammer, een paar dagen ervoor was ik uh, met mijn vrouw in Limburg... Uh, een paar leuke dagen gehad. En het is zo'n mooie provincie, dat Maastricht, al die plaatsjes eromheen... En dan uh, ga je later weer thuis en dan ga je terugkijken... en dan zie je al die stadjes ondergelopen, vernield ja, is... zoveel schade. Verschrikkelijk. En het is verschrikkelijk om dat mee te maken. En uh, alle steun van, van deze kant al voor de mensen... en nogmaals de waardering voor de jongens van de, de reddingsbrigade. Ja, Want zeker. Ja, ze hebben het zeker. ook hun best gedaan. Hè? Ja. Uh, had jij al wat te melden, Luus? Uh, nee, ja, nee. Ik zou ja, nee, eigenlijk ja, nee. Uh, ja of nee? Ja, nee. Nou, nee. Ik, okay. uh, ik zou eigenlijk naar Valkenburg gaan volgende maand ja. uh, in uh, augustus. Maar ik ben bang dat uh, dat ook niet doorgaat. Nee, nee. Of je moet met de boot gaan? Ja, die heb ik Dat niet. is helaas nee. de enige oplossing. Dat gaat nog, denk ook ik. niet voor. Ja. Hm. Nou, we gaan even uh, een beetje lachen. Goedemiddag, middag. Dag, ik spreek met uh, Jack Spijkerman. U had een advertentie gezet voor mensen die eenzaam zijn...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 Hoe oud zijt u? Ik ben 52. 52, ja. En zijt u gescheiden of ingeschreven? Nee, heb ik heb nooit iemand ontmoet. Je hebt nooit iemand hier? Nee. zei iemand die volledig helemaal alleen in de wereld Ja. Ik heb ook een boek over geschreven. Ik, ik heb wel eens eerder contact gehad met vrouwen, maar ze hollen meteen weg. Uh, kijk, Omdat dat ik een is... koptelefoon op mijn hoofd heb. Dat, dat moet niet zo'n probleem zijn, echt niet.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 Ja, waanzinnig en top, maar wel uh, oh, schitterend. Rechtbaar. Van de bovenste plan van het jaarrechtspijkerman. Die dan. Uh, dus een aantal mensen belden met, met de meest idiote verhalen en vragen. Ah, heerlijk toch, ontroerlijk. He? Nou, ja. fantastisch. Dat was een Miami Vice, uh, Jen Hammer. Een crockers team was dat. Uh, oh, no. Heel groot grote hit geweest toen. Um, ja, jij had het net over uh, corona. Dat, uh, ja. dat je toch bang ben voor de gevolgen. En, uh, maar in Haarlem, uh, in de Harlemse parken... Uh, die uh, lo lopen weer vol vanwege het mooie weer. En de gemeente heeft daarom besloten... de cirkels weer uh, in het groen aan te brengen. Uh, waarmee bezoekers worden geweest op de coronamaatregelen... om anderhalf meter afstand van anderen te houden. En de cirkels komen eigenlijk het meest voor. Eh, weer terug in het Kenapark, het Frederiksplantsoen, het Prinsenbolwerk en het Statenbolwerk. Dus dan weet men dat. Ja, wel goede optie, toch? Ja. Ja. ja. Het is weer een begin. Laten we maar uh, mogen helpen. Ja, toch. We gaan natuurlijk richting Grand Prix. En uh, ja, eigenlijk is het streef om zoveel mogelijk mensen op de fiets te laten komen. En uh, het nummer fiets heb ik hier nou toevallig voor me staan. Dat is van een van onze grootste kleinkunstenaars in Nederland, helemaal van Veen. En heel lang geleden had hij het nummer gemaakt. En uh, ja, nogmaals, dat heet fiets. Mooi nummer, hier is hij. Hey kleine meid, op je kinderfiets De zon draait steeds met je mee Hey kleine meid, op je kinderfiets De zomer glijdt langs je heen Met haar in de wind en de zon op je wangen Rij je me zomaar voorbij, fiets Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk En het riet fluistert je na. Het zonlicht speelt in de draaiende wielen Schitterend strooien met licht fiets Hé, hey, lieve meid, op je kleine fiets Als een witte stip in het groen Slingert je blinkende kind. Het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets, fiets, fiets. Hé, hey, kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een een. En de vijver weerspiegelt je witte jurk, en het riet fluistert je naam. En het zonlicht speelt in de draaiende wier, schitterend strooien met licht. Fiedi, fiedi, wiets fiets, fiets. fiets. hé hey, lieve meid op je klei. Leed een stipfiets in het groen... Het slinkertje blinkender fiets fiets. Zicht dwars door het zomerzijvier... Ik blijf het zo'n heerlijk nummer vinden, dit van onze Herman Verveen. En uh, deze man heeft zulke lekkere nummers gemaakt. Heerlijk allemaal. Luus, uh, heb je al een doorlaatvergunning? Uh, een doorlaatpas? Uh, nee, nog niet. Nee, daar gaan we binnenkort allemaal aanvragen. En ik ja. hoop dat het een beetje goed gaat lopen allemaal. Hey. Nee, hij moet nog binnenkomen. Ja, de, de, de, de is dat uh, is ja. nog niet begonnen geloof ik. Heb ik. Wel, uh, ja, ik heb wel een uh, uh, parkeervergunning voor Noord. Maar ja. En heb je daar al uh, reacties op gehad? van? Want het, is, het wordt met de media, de social media ook uh, bedolven onder de negatieve geluiden. Nou, ik heb zelf ondervonden dat op een gegeven moment wilde ik dus een auto aanmelden die bij me voor de deur stond van een kennis van mij en dan uh, is het dat zomaar niet 1, 2, 3 gedaan. Ik nee. dacht van ik heb een uh, een uh, parkeer-app op mijn telefoon. En ik denk nou die moet ook op de telefoon. Dan kan ik hem er zo op zetten. Maar dat, uh, dat gaat niet door. Dat gaat niet door. Nee. Dus ik moet echt uh, op, de, op de gewone computer... waarschijnlijk moet ik dat aanmelden. Maar ondanks alle moeite die ze gedaan hebben... en ze denken dat het vlekkeloos is... is het nog steeds niet vlekkeloos. Want hier en daar nee. hoor je toch wel hele geluiden... waarvan je denkt, jongens... Hè? en uh, waar, waar ik zelf altijd weet... al jaren voor gestreden heb... dat waren de, de borden in de vreemde talen... Uh, om aan te wijzen dat de vergunningbeleid... hier in Stamvoort gehanteerd wordt. En uh, na, na al die jaren... uiteindelijk hebben ze het voor elkaar... En als ik dan constateer gewoon in een straat waar ze een bord ophangen... Uh, dat het uh, vergunninggebied is, dat doen ze dan in al die talen... terwijl erachter gewoon een metergebied is... dan denk ik, ja jongens, hoe verwarrend kan je het maken in ons kleine Zandvoort. Hè. Ja. Maar goed, we gaan gewoon lekker muziek aan doen.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 through. Come through Don't give up on this baby Don't give up on the Spaven Ja dan give up baby dat was uh, David Soul en nog wel bekend denk ik wel dus van yep. uh, Saskia Nusk ja, ja, ja, oh ja. Ja, die politie-serie ja, wat wel leuk was. Wel een hele taal jaartjes geleden eigenlijk. Hè? Ja, dat Denk is, is echt wel heel lang geleden, Starsky in Huts. Weet je wat ook zo lang geleden was? Dat we... Ga jij wat voorlezen trouwens? Nou, ja, jij had het net over de Zandvoortse reddingsbrigade. Dat die zo, ja. zo goed werk heeft gedaan in Leerburg. Maar uh, we hebben nog een Zandvoortse die heel goed werk doet. Voor uh, de watersnoodgebieden. En dat is uh, Kim van Schaik. Oh, wat leuk. Zij zamelt uh, normaal gesproken goederen in voor uh, de dorpsgenoten. Maar uh, zij heeft nu uh, dorpsbewoners opgetrommeld om uh, spullen te doneren... voor de inwoners van de rampgebieden in Limburg, België en Duitsland. En vanochtend uh, is ze dus weggereden met twee busjes en een aanhanger naar het zuiden... om daar uh, de mensen dus, uh, te voorzien van uh, babykleding en uh, babyvoeding... En dus is hulpgoederen. Nou, help. Nu mag ook gemeld mag ook worden. Ja, doet echt veel goed werk hoor. Ja, maar dit, dit, ik denk dat wij dat op voor toch wel hebben. Want als ik zie wat de actie voor onze zieke uh, Liam allemaal uh, teweeg heeft gebracht. Ja, dat is ook en, en, heel wat. Waarbij ik uh, buiten de anderen niet tekort wilde doen. Maar onder andere onze eigen Linda van S. Kerkman. Wat die heeft gedaan aan, aan alles, uh, met, van koekjes bakken tot, tot uh, ja. alles op, op poten zetten... om zoveel mogelijk geld op te halen. En ik vind het zulke mooie initiatieven. En het zijn toch jonge mensen. Dus eigenlijk, uh, de jeugd heeft de toekomst, zeggen ze. Ja. Waar een uh, klein dorp groot in is, En Dat he? bedoel ik maar. En uh, chapeau voor deze mensen. Ja, he? zeker weten. Uh, wat wij we vroeger ook veel hadden op dat weet je zelf, we waren melkhandelaren. Dat heet de vroeger melkboeren, maar die zijn natuurlijk ook niet meer, hè? Die bestaan niet meer. We gaan ja. naar de supermarkt. Dus uh, ja. wat kon je vroeger nou al vaak horen? Dat is de tekst van het volgende liedje. Ja. No milk today. Daar gaan we. Ja.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 we today.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 Herman's Hermuts, En dat bracht ons terug naar de jaren 60, De tijden van de melkboeren die nog aan de deur kwamen. En dat je nog losse melk kan kopen. Kon je dat erin nog, dus Ja, sv man toch? Ja, ja, ja wat de hebben we gehad. Maar ook daarvoor gewoon die, die nog geen S.C.V. maar Die kwamen dus gewoon ook echt de, de melkboeren. En dan kon je dus uit het, uh, uit het melkton, wat het melkvat, kon je gewoon losse melk kopen. Oké, okay. nee, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Nou, nee, hij komt zelf uit Amsterdam. Dus daar was het wel een heel erg een gewoonte. En met al die, uh, die huizen dat uh, de melkboeren, daar een bezoekje bracht. Was uh... Nee, maar ik haalde het zelf hè, bij de boeren, want ik woonde in Haarlem buiten daar. Ja, dan gingen we wezen naar de boeren. En toe. dan ging ik naar uh, de boeren om, ja. Uh, ja. met mijn melkkannetje. Uh, ging ik daar. Uh... En dan kon je ook kaas en zo halen? Uh, nee, daar dus nee, daar nee, niet. De deze daar niet. Ze hadden geen kaasmakerij uh, bij, maar wel, uh, wel altijd uh, verse slagroom natuurlijk. Heerlijk. Dat Nog hier, maar toch mooie tijden. Hè? Ja. Nou, nou, nou, we gaan uh, verder. Even kijken. Ja.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 Ja, dat was een uh, taalles van uh, Frans Duits samen met Ronnie uh, Frans Duits. Um, ja, lekker vlot. Ja. Lekker, lekker nummer ja. toch? Ja, ja, zeker wel. Hoe heet het? Ja, ik ben natuurlijk een paar weekjes niet geweest... maar er is natuurlijk best wel heel veel gebeurd de afgelopen tijd. En, heel veel. Uh, zeker, de wereld draait uh, heel hard door, ja. Wat er uh, met Peter R. de Vries is gebeurd, dit is natuurlijk uh, niet te bevatten... en het is natuurlijk afschuwelijk dat dit gebeurt en dat dit ook zomaar kan gebeuren... Ja. Maar goed, de, de, er is overal, wordt, er, wordt die herdacht en uh, heel mooi, heel mooi ook, uh, heel veel mooie eerbetoon, heel veel over gesproken. En nu heeft Haarlem dus ook een, uh, een gedenkplek uh, voor Peter R. de Vries. En dit is bedoeld voor Haarlemers. Dus iemand die zijn hond uitlaat of een wandelaar, we, vrijwel iedereen kijkt even om. Op de dreef uh, is er sinds gisteren een kleine gedenkplaats te zien als eerbetoon aan de vermoorde Peter R. de Vries. Uh, dit uh, eerbetoon is een burgerinitiatief. Zodat uh, er ook in Haarlem een plek is uh, om de neergeschoten... Uh, te, ...te herdenken. herdenken. Ja, mooi. En het is... Uh, even kijken waar het precies is. Uh, het is eigenlijk naast, uh, naast de plek uh, waar ook een monument staat... ...voor uh, mensen die uh, geëxecuteerd zijn. Dus, dus toevallig zei die ook... Maar uh, het is dus uh, bij de dreef. Nou, dat is een mooie plek in ieder ja. geval. Hey. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dus. Uh, Frans-Duits hadden we net en nu gaan we Nederlands en Italiaans doen. Want uh, je weet, Marco Bazzato heeft natuurlijk veel nummers overgenomen uit Italiaans, uh, onder andere van Riccardo Corsante. En uh, ooit hebben ze ook samen een uh, nummer opgenomen en dat gaan we nu doen. Uit Italië overgekomen, mijn eerste gast. Riccardo Cocciante! Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani e se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al disegno non mi possa più scordare. En questa kustige notte non si annega più del nero. Fatti grande, dolce luna, riempi il cielo intero. e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Spreng die sole domattina come non hai fatto ancora. Er te spreken stem die ik herken van onze zus over kleine misverstanden over grote daisy en ik hoor de kille klanken van jou ingehouden woede maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet Vinden. Mijn baas hoor ik je zeggen Dat je alles op wilt geven Dat je alles met je meeneemt Wat me lief is met vernietigende Deze keer maakt ik en en Dit gevoel is angstaanjagend, maar je woorden malen verder, en mijn ogen kijken. Als je zo van me vervreemd was Waarom sprak je over liefde Als je nooit van mij gehouden hebt ik Verlies het pand, van hoog. En ik voel mijn tranen branden En ik zou niets liever willen Dan mijn hoofd weer in jouw handen Maar wat tot een uur Margherita is. dolce, Margarita is een perché Margarita is vera, perché Margarita ama een lo Margarita is notte intera, perché Margherita Margarita is een sogno, perché is Margarita is een droom. perché is een vento io non so che può far male. Is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt dat die naam binnen is geslopen om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen. Wil er niemand me vertellen dat ik alles heb. Ja, dat was al een hele duet. Italiaans Marco Bosato zelf ook een beetje Italiaanse achtergrond samen met de, de heerlijke zwoelde stem van Riccardo Corciante. Uh, jij gaat. Uh... Ja, ik heb iets leuks gevonden. Ja, denk dat, ik. Zie ik staan. ja. dat is hier staan. leuk allemaal. Het, uh, het raadhuis hebben In het Zandvoortse Raadhuis hebben, hebben ambtenaren plaatsgemaakt voor kunst. Uh, het deels leegstaande raadhuis van Zandvoort is vanaf dit weekend. of vanaf afgelopen weekend eigenlijk. nee, vanaf dit weekend. een pop-up museum. En daardoor is er eindelijk meer ruimte voor collecties en kunst die thuishoren in de badplaats. Zoals de verzameling van autocureur Michael Blekenmolen, maar ook de enorme collectie uh, grammofoonspelers van Zandvoort. Jelle Atema. De trofeeën en andere parafernalia van autocureur Michel Blekemolen... zal zeker een lokkertje zijn, denk ik. Voor de auto-liefhebbers die de aankomende maanden naar Zandvoort zullen komen. En met het oog op die Grand Prix begin september... waar we allemaal heel erg naar uitkijken is de wisselende tentoonstelling Card art, ook een goede start voor het Pop-up Museum. Uh, de Atema, maar ook vrijwilliger Willem Paap van het Pop-up Museum... hebben nu wel één grote wens. En dat is dat het museum na 2,5 jaar een permanent museum wordt. Uh, de raad moet daar nog eens uh, goed over nadenken, zegt Willem Paap. Kijken naar de raadzaal boven het museum. Dat nog wel door de Zandvoortse politiek wordt gebruikt... Als het zou kunnen, zou dit een mooie plaats zijn voor een museum. Nou, dat denk ik ook, want het is wel een heel mooi raadhuis. En een leuk initiatief. Ja. Heel gezellig. Ja. Oké, okay, dus, dankjewel uh, dus. En, maar ja. ik zie niet waar. of kunnen we daar gratis naar binnen. Nou, ik denk dat het vast terug te vinden is op de site. Ja, ik denk dat we daar even voor naar de site moeten gaan. Dan kijken we zo eventjes of we daar uh, nog iets uh, van uh, terug kunnen vinden. Oké, okay. ik denk dat we een beetje met het volgende nummer uh, Chili Bessie gaan we af op het, uh, denk ik, het eind van het eerste uur. I'm niet helemaal vol kunnen bruiden, zegt het uurtje. Dan moeten we in afwachting toch maar even de stationen draaien. Ik kan nog wel even vermelden. Er Sorry, Loos. Is daar tijd voor? Uh, nee, dat gaan we twee uurtjes doen, denk ik. Eén, prima. prima dat... Oké. Okay. Tot na de klok van... één uh, Eén uur. Een uur.